10 uur, Jo met het NOS-journaal. De rechtse partijen in Noorwegen hebben volgens de exitpolls de parlementsverkiezingen gewonnen. Daardoor wordt waarschijnlijk de conservatieve leider Erna Solberg premier. Een coalitie van de Conservatieve Partij, met drie andere partijen... waaronder de Populistische Vooruitgangspartij... haalt volgens twee peilingen een meerderheid van 93 van de 169 zetels. Met deze uitslag verliest de centrum-linkse regeringscoalitie van premier Stoltenberg de meerderheid. Stoltenberg is sinds 2005 premier van Noorwegen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat kritisch kijken naar het Russische voorstel voor Syrië om zijn chemische wapens over te dragen. De Amerikanen hebben wel ernstige twijfels. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton noemt het een belangrijke stap als het Syrische regime onmiddellijk afstand doet van zijn chemische wapens. De Britse premier Cameron is gematigd positief over het Russische voorstel... maar hij waarschuwde dat het geen afleidingsmanoeuvre van Syrië mag zijn. De rebellen van het vrije Syrische leger... denken dat het regime van president Assad alleen maar tijd probeert te kopen. Het ministerie van Defensie herkent zich niet in het beeld... dat officieren van minister Hennis hebben. De officieren hebben steeds minder vertrouwen in de minister... vanwege de voortdurende bezuinigingen. Een aantal officieren verwijt het kabinet een gebrek aan visie... Volgens hen is er bij Defensie een onwerkbare situatie aan het ontstaan. Minister Hennis bezuinigt dit jaar ruim 300 miljoen euro. Een marineschip en gloednieuwe panzervoertuigen worden verkocht. Het onderzoek op het bungalowpark in het Drentse Schoonlo... waar vanochtend de lichamen zijn gevonden van een man en zijn drie kinderen... is nog niet afgerond. De politie denkt nog een paar dagen nodig te hebben. Zo'n 30 politiemensen hebben vandaag onderzoek gedaan... in en rond de vakantiewoning in Drenthe... Volgens de politie wijst alles erop dat de man zijn kinderen heeft gedood... en daarna zelfmoord heeft gepleegd. Het weer wisselend bewolkt en geregeld buien, sommigen met onweer. Morgen eerst wat zon, later bewolkt en opnieuw buien. Het wordt 17 graden. Ook woensdag veel regen, de rest van de week minder buien. Maar het blijft wisselvallig. Dit was Ten NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Het diode de graaf. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is Langs de Lijn van maandag 9 september. Andorra uit, altijd lastig, zo wordt heel vaak gegrapt. Maar hoe lastig is de nationale ploeg van de dwergstaat nou echt? Arjen Robben is er in ieder geval niet bij. Hij is geschorst door de gele kaart die, die vrijdag tegen Estland opliep. Bondscoach Van Gaal bouwt daarvan. Ja, ik heb daar wel wat uh, over gezegd tegen Robben. En ik vind terecht... Je weet ook dat we op dit moment dun zitten in, in dat soort type buitenspelers. Dus ja, dat is uh, niet leuk. Na de Tour is ook de Ronde van Spanje een groot succes voor de Argos wielerploeg. Twee dagzegens pakte de Fransman Barguil al voor de Nederlandse ploeg. Vandaag versloeg hij Uran in een sprint bergop. En Barguil benadrukte dat Uran zeker geen misselijke coureur is. Het is niet shit rider, het is een heel rider. Maar between winnen uh, tussen Uran uh... is dat is crazy. <laughs> Straks bellen we met ploegleider Rudy Kemna. En we blikken vooruit op de verkiezing van de nieuwe voorzitter van het IOC. Wie wordt morgen de opvolger van Jacques Rogge? Topfavoriet is de Duitser Thomas Bach. Die in 1972 als piepjonge schermer goud won op de Spelen van Montreal. Mijn naam is Thomas Bach. Ik ben 22 jaar. Ik studeer in Würzburg Jura- en politiekwissenschaften. Ja, dat gaan we vandaag allemaal doen. En uh, we tellen ook af naar de mannenfinale van de US Open. Over een uh, uur gaat het duel der giganten beginnen. Rafael Nadal tegen Novak Djokovic. Dat allemaal tot 11 uur in Langste Lijn. Morgen kan het Nederland zelf al zich opnieuw kwalificeren voor het WK van vorig jaar in Brazilië. Maar na het puntverlies in Estland heeft Oranje het niet meer in eigen hand. Alleen als Roemenië puntverlies leidt en Nederland wint, is het startbewijs toch echt binnen. Zo niet, dan uh, zijn er volgende maand nog wat herkansingen. In ieder geval is morgen Andorra de tegenstander en dat zou geen probleem mogen zijn. We praten erover met Bas Tichler, onze Oranje-watcher in Andorra. Bas, goedenavond. Hallo, Dionne. Is, is Oranje wel met een, met een kater afgereisd naar Andorra? Ja, dat neem ik aan. Want 2-2 uh, uit bij Estland valt tegen. Puur als je kijkt naar het resultaat. Uh, maar ook als je kijkt naar het spel. En daar zou ik als u bondcoach was nog wel wat meer zorgen over hebben. Met name de staat van de defensie. Dat geeft toch wel enige reden tot nadenken. En daar zal ook wel het een en ander over gezegd zijn in de nabespreking, neem ik aan. Ja, en is er vanavond op de persconferentie van Van Gaal ook nog gesproken over die wedstrijd? Nou, er werd uiteraard gevraagd naar hem uh, uh, hoe je dat nou verwerkt. Mm -hmm. En toen kwam eigenlijk het antwoord van Van Gaal, nou ja, we spreken iedere wedstrijd na. En dat is eigenlijk niet anders geweest dan anders en ook niet langer dan anders. Dus het werd een beetje alsof het business as usual was uh, weggemoffeld. Maar zoals ik zei, ik denk dat ze toch wel het gevoel hebben gehad dat je hier misschien ietsje langer bij stil moet staan. Ja, is dat een, kun je dat wakker schudden noemen? Nou, misschien is dat wel zo. En misschien is het die zijn ook wel weer goed, want je... Uh, ...ben nu in een situatie waarin je een keer wakker geschud kan worden... ...zonder dat dat echt problemen veroorzaakt. Want ja, in gaat het meestal gaat zich linksom of rechtsom toch wel plaatsen voor dat WK. Daar is eigenlijk geen twijfel meer over. En je hebt nog een jaar voordat het WK begint, een klein jaar. Dus dit zijn wel de momenten waarop je misschien wel graag met je neus op de feiten geduwd wil worden. Omdat je nu nog aanpassingen kan doen en kan kijken wat er wel en niet goed gaat. Ja. En hoe belangrijk is deze wedstrijd dan, laten we zo zeggen... Um... Iedereen roept natuurlijk Andorra, uit, ah hoor. dat is geen enkel probleem. Hè? Maar, maar, is kan, nee, maar zit daar dan ook nog een klein gevaar in of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Het merkwaardige is dat Van Gaal tijdens de persconferentie... eerst toen de, de vraag kwam wat je van Andorra vertelde... dat dat een, uh, uh, de sterkte had, het niveau had van, laten we zeggen... in Nederland het derde of het vierde niveau. Dus dan heb je het over de topklas of de hoofdklas. Ja. En het weet je, in de later, zei hij, ja, maar het is een elftal... je moet er maar eerst van winnen en het is allemaal niet meer zo makkelijk... En, uh, Denk, ja. ja, dat hoor je dan maar toch dat... wel te zeggen, hè? dat is vaak ja, zo. Ja, dat is natuurlijk totale onzin. Ik bedoel, als Nel zelfs al gewoon een normale geconcentreerde wedstrijd speelt, dan loop je daar voorbij. Ja. Ik begrijp wel, die ploeg lopen tegenwoordig met elf man alleen maar naar achteren. En de, de ruimtes zijn niet groot. En je moet wel zorgen dat je de, de, het baltempo hoog houdt, maar dan moet je dat makkelijk kunnen ontmantelen. Als jij uh, types als uh, Snijder en Van Persie in je elftal hebt. Dan moet dat geen enkel probleem zijn. En nogmaals, als de bondscoach zelf al aangeeft dat dit een ploeg is die je moet vergelijken met een hoofdklasse of een topklasse. Ja, kom op. Ja, klein voetballandje dus. En uh, dat betekent ook een uh, klein stadion met ruimte voor maar 800 toeschouwers. Volgens de bondscoach uh, zal dat uh, troosteloze decor de ploeg niet afleiden. Volgens mij uh, moeten we iets uh, doen in een wedstrijd spelen. Het gaat om de kwalificatie. En je kan het hier afmaken. Dus uh, ik denk uh, dat dat niets moet uitmaken. En, en wij zijn uh, professioneel. Uh, je hebt al gehoord dat, dat ik het, uh, uh, deze wedstrijd voorbereid zoals normaal. Dus we hebben allerlei teambesprekingen gehad. We hebben evaluatie gehad van Estland. Dus uh, we hebben getraind uh, hoe we zouden moeten spelen. Dus ja, eh, ik vind dat eh, iedereen de belangrijkheid van deze wedstrijd... wel eh, moet inzien als je ziet hoe wij ons hebben voorbereid. Plaats voor zo'n uh, 800 toeschouwers, Bas. Jullie kunnen er net bij, denk ik, hè? <lacht> nou, dat komt dus niet. We hebben zo'n noodtribunetje voor gebouwd aan de overkant van het veld. Met een ingewikkelde buizenconstructie. Dat is nu de perstribune geworden. Dat heeft als gevolg dat zij tegen buizen zitten aan te kijken. Dus eh, daar moeten we een beetje omheen kijken. Dan hadden ze ook voor de televisie- en radiocommentatoren... een paar van die... Ja, wij zijn dat inderdaad porta gaan noemen, van die, die ketjes neergezet. Maar daar kon je, als je erin zat, het veld niet helemaal zien. Dus het ene doel wel, maar het andere doel niet. Dus dat leek ons ook niet zo heel handig. Dus hoe dat nou morgen precies opgelost is, weet ik niet. Uh, maar het is wel liefelijk, hoor. Dus je, je, je kan ook naar Wembley en zeggen: Oh, het is die mooi. En dan ben je nu een keer aan de andere kant. En dan zie je een, uh, een, een piepklein stadionnetje... met een piepklein tribunetje. Nou ja, waar we het zo even over hadden, waar in Nederland de hoofdklasse wel op zou willen voetballen. Maar veel meer dan dat ook niet. En het schitterende is wel is dat aan de overkant van de hoofdtribune... daar is een grote muur, het is natuurlijk bergachtig hier in Andorra... en daar is een camping, begint daar. Dus je kan, als je op die camping zit, je doet je tentje open... <laughs> en je krijgt het op het veld. Dus die mensen hebben eigenlijk gewoon de allerbeste platen Die zetten een kradier op hun kant morgen... en die gaan dus lekker zitten kijken. Prima. Uh, klein stadiontje, klein uh, voetballand. Toch waakt de bondscoach voor uh, onderschatting. De ruimte is heel klein maken. Met, uh, met het hart spelen ze... En, en soms wel eens uh, over uh, de lijn van het toelaatbare, maar dat doen ze 90 minuten lang. En, en dat is eigenlijk wel fantastisch om dat te zien. En, en uh, het verschil is ook uh, dat zij uh, niet spelen om te winnen, ze, zijn, ze spelen om niet te verliezen. En dat kan, kan je heel lang volhouden. Er is natuurlijk uh, kwaliteitsverschil. En, en uh, dat moet je ook uh, rationaliseren, denk ik. En, en, en dan moet je je uh, tactiek op uh, toepassen. Ja, tactiek op toepassen. Is er, is er duidelijkheid over de opstelling van Oranje? Uh, hij heeft ook te maken met die twee schorsingen. Ja, het lijkt mij logisch om te veronderstellen... dat Schaken in plaats van Robben speelt en Vlaar... want die geldt als link, centrale verdediger... omdat hij daarbij echt een villa hoofd speelt. Mm -hmm. Dat dat de vervanger is van Martens Indy. En dat vermoed ik dat hij het voor de rest redelijk zal laten staan... Uh, dus ik verwacht niet heel veel verschuivingen. Het zou kunnen natuurlijk dat hij iets anders gaat proberen omdat deze tegenstander natuurlijk wel wat anders is dan Estland. Maar uh, misschien laat hij het wel gewoon staan. Ja. Ik verwacht wel eerlijk gezegd niet altijd veel spannende dingen in. Wat dan wel grappig is om te zeggen trouwens, want ik wil nu van Gaal zeggen uh, zij spelen uh, vooral om niet te verliezen in plaats van om te winnen. Wat mooi was, ik dacht ik ga toch even naar de persconferentie van de bondscoach van Andorra kijken. Ja. Ik had nu eigenlijk de naam van die meneer willen noemen, maar die ben ik weer vergeten, sorry. Dat is wel een oud keeper um, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat is hij. Um, en het, het, het, het mooie was, ik was geen Nederlander in die zaal uiteraard, maar. Ik hoor die man, uh, en dat is de bondwoord van Andorra, het ook allemaal heel serieus nemen. En dat is terecht natuurlijk, maar ik dacht, oh ja, dat is voor hem natuurlijk een grote wedstrijd. Ja. Want er kwamen vragen van de Andorraese pers over wat hij met de opstelling wilde doen en met welke keeper en of die verdedigers wilde wisselen. Hij wilde eigenlijk nergens <laughs> antwoord op geven. Nee, dat zeg ik niet en dat blijft geheim. Dat uh, was het wel leuk om te zien. En zijn we zijn natuurlijk al heel druk bezig met shirtjes wisselen en zo. Van, van wie oh, wil trekenen, jij? Ja, ja. ja. absoluut. Ja. Ja. Dat hebben we allemaal van pers hier natuurlijk. Hè. Ja. Um, hoe dichtbij uh, kwalificatie is Nederland? Nou, als er, als er morgen wordt gewonnen? Ja, dan ben je er eigenlijk. Dan is het nog niet officieel, uh, maar officieus. Het zou officieel kunnen zijn als Nederland zelf wint. En Roemenië wint niet. Die spelen thuis tegen uh, Estland, ja. Turkije. En ik de 2, Estland geloven. Uh, dus dan ben je er officieel. Ja. Als je zelf wint en de Roemenen zouden ook winnen, dan ben je er eigenlijk officieel. Want dan is het gat met uh, de Roemenië zes punten. En dan is je doelsaldo zoveel beter dat het eigenlijk in twee wedstrijden niet meer in te halen is. Want Nederland heeft een doelsaldo van. Pak een beetje plus 20. Ja. En de Romeinen van plus 3. Dus je kan eigenlijk zeggen dat je er gewoon bent als je wint. Nou, dat is heel duidelijk. Dankjewel. Pas Stichler. Zo. Hoi. Collins en Philip Bailey met Easy Lover. Na de Giro d'Italia en de Tour de France is de Nederlandse wielerploeg Argos Shimano... nu ook succesvol in de Vuelta. Na één zege in Italië en vier in Frankrijk staat de teller in Spanje nu op twee. Beide zegers kwamen op naam van de Fransman Warren Barguil. Gio Lippens, goedenavond. Goedenavond, Dionne. Uh, want uh, na afgelopen vrijdag won Barguil vanmiddag weer. Hoe kwam die overwinning tot stand? Ja, op een uh, ongelofelijke manier eigenlijk. Uh, er was een kopgroep van een man of 19. Daarvoor hebben we trouwens een wat grotere kopgroep gehad van uh, iets meer dan 20 man. Daar zat uh, Bouken Mollema nog bij. Maar die werden weer naar 50 kilometer ingelopen. En uh, deze kopgroep ontstond zo'n beetje in de laatste 30, 40 kilometer. Op weg naar die uh, slotklim, hè? De, de klim naar El Formigal... En eigenlijk in die kopgroep, waar ook Garate zat, de man van Belkin... waar ook uh, Juan Antonio Fletcher zat, waar ook Rigoberto Urán zat... dus er zaten nogal wat namen bij, daar maakte die Baguille al meteen de beste indruk... En ik heb vanmiddag die etappe bekeken. En uh, ik had voortdurend het gevoel van: laat toch niet te veel zien dat je goed bent. Want uh, ja, die jongen die is pas 21. Heel erg druistig. En je zag gewoon aan de manier waarop hij reed dat hij voortdurend uh, ja, eigenlijk een beetje showde van ik ben de allerbeste. Dus voortdurend mee op kop rijden. Voortdurend uh, proberen weg te springen, weer teruggepakt worden. En ja, het was, was gewoon indrukwekkend wat hij deed. Want uiteindelijk ging hij er echt vandoor in de slotklim. En uh, een kilometer of uh, drie voor de finish leek hij echt alleen op de overwinning af te gaan. En ineens was daar Rigoberto Oeran die in zijn wiel uh, kwam zitten. En uh, toen dacht iedereen natuurlijk van ja, nu is het afgelopen. Nu wordt hij uh, voorbij gereden door Oeran. Je weet het nog wel, nummer twee van de Olympische Spelen. kijk keek even de verkeerde kant op toen. Er was toen nog dat verhaal met Alexander Vinokurov ja. Maar uh, ja, Bargil deed het alsof hij al tien jaar... in de top van het, uh, van het internationale wielrennen meerijdt, Want hij ging gewoon rustig in het wiel van Oeran zitten, liet hem al het kopwerk doen. Oeran draaide zich nog even om, ging wat uh, overleggen. Ook dat verhaal kennen we natuurlijk nog van de Olympische Spelen. Maar Bargil maakte echt zo'n beweging van... nee, jongen, ik maak geen afspraken met jou. Uh, blijf gewoon in je wiel zitten en we zien het wel. Ja, en toen kwam er een sprint en dat was uh, bloedstollend. En uiteindelijk uh, heeft hij met een banddikte verschil heeft gewonnen. Uh, terwijl daarachter zaten ook nog twee man die er hard aankwamen: Hoezarski uh, en Nerts een Pool en een uh, uh, Zwitser, of een Duitser moet ik zeggen, van uh, BMC. En ja, hij pokerde. Hij bleef gewoon in het wiel zitten van Uran en die werd nerveus. Dus de ervaren man werd nerveus. Die trok de sprint aan en uiteindelijk kwam Bargilde er prachtig overheen. En uh, ja, dit is wel echt zo'n overwinning waarvan je zegt van... dit wordt een hele mooie voor later. Ja, gewoon sprint je berg op. Sprintberg op en nou, vergis je niet hoor, 15 kilometer klimmen. Uh, gemiddeld 4%. Lijkt niet zo stijl. Maar dat komt omdat er toch wel wat dippen in die klim zaten. Maar er zaten stukken tussen. Van 9,5%. Het was gewoon een hele vervelende, onregelmatige klim. En ook toen hij alleen aan de leiding reed, uh, ja, de kadans die hij had, de manier waarop hij naar boven reed. Ja, dan denk ik inderdaad dat ze bij Argos uh, voor de toekomst... toch een hele mooie renner hebben... die uh, met name in het klassement heel mooie dingen kan gaan doen. Want eigenlijk, vanaf het begin van deze Velta, valt deze jongen ons uh, meteen op. Hij uh, zat er in de eerste week voortdurend bij... op het moment dat de berg op gesprint werd. Uh, toen waren dat nog niet echt van die grote bergaankomsten. Maar hij zat er voortdurend attent bij... En uh, ja, hij heeft natuurlijk die etappe gewonnen naar Castel de Velds. Dat was uh, vorige week, afgelopen week, toen hij uh, de slimste was. Was die Mollema te slim af, al die anderen die toen in een kopgroep zaten. Dus ja, deze jongen die kan wel wat. Ja, nou, hij kan wel wat. En hij is ook nog eens heel leuk toen hij uh, gehuldigd was. Hm. Toen deed hij in het Engels zijn verhaal. Today uh, I have a very, very good leg On a attack. And after uh, I have seen uh, Uran uh, come to me. I a little bit recovery on the attack directly. I like this sprint, and Uran it's a, it's not a shit rider, it's a very strong rider, but uh, win uh, between Uran uh, it's... Uh, dat is crazy. <laughs> Bargil vertelt hoe hij herstelde in het wiel van Uran toen hij hem bijhaalde. Vervolgens won hij dus in de sprint. Uran is geen rider. Uh, hij is uh, erg sterk. Winnen van Uran is geweldig, zegt Bargil. Aan de telefoon vanuit Spanje, Argos ploegleider Rudy Kemna. Goedenavond, Rudy. Goedenavond. Hij Fiona. klinkt echt ongelooflijk leuk. Is die, is die ook zo? Het is een hele leuke kerel. Een hele normale kerel. Ja. En ook vooral uh, een jongen. En hij, uh, hij heeft enorm veel talent. Het talent wat hij, uh, wat hij uitstraalt en wat hij in de benen heeft, heeft hij ook in zijn hoofd zitten. Dus dat maakt hem compleet. Ja. Uh, maakt nog veel fouten natuurlijk. Maar uh, hij is echt een, uh, een, een, uh, een ruwe diamant die, uh, die al heel snel geslepen is. Ja, zijn jullie onder de indruk van hem? Ja, ik denk dat de hele wereld van hem onder de indruk is. dus wij ook. We, weten wel dat, we wisten wel dat hij echt wat uh, kon. En hij uh, groeide dit jaar. Uh, vanaf vorig jaar is hij stage bij ons gelopen. En uh, hij heeft in het begin al wat problemen gekend. Vooral met zijn core uh, stability, dus met zijn uh, lichaam. Hij, is een, uh, hij wordt ook spaghetti bij ons genoemd. Hij is echt een uh, en zo'n jongetje. Maar hij is, uh, hij is heel erg gegroeid al uh, dit jaar. En uh, ja, dat hij dit nu kan. Dat verrast uh, ook ons. Ja, Hij kwam in de finale dus aan kop te zitten. Werd bijgehaald door Oeram. Verbaasd je het nog dat, uh, dat hij uh, het nog zo afmaakte? Zo'n sprintje bergop. Ja, nou, hoe die, kijk, hoe die laatste klim reden was... Natuurlijk uh, rijdt hij uh, hard, maar hij reed dan niet helemaal uh, vol. Hij, was ook niet, uh, hij, hij gebruikte zijn techniek en, uh, en, en, en zijn klasse waar hij mee omhoog gaat. Hij is niet aan het stoempen of zo. Hij is niet helemaal ten einde. En uh, hij kan, natuurlijk ook die anderen die hij had omhoog zijn, hij kon ze gewoon goed opvangen. En in zijn hoofd is hij niet verloren wanneer iemand hem voorbij rijdt. En dat, dat maakt hem sterk. Ja. Dat maakt hem ook waarom hij nog een kans heeft. Ja, het was heel hij... mooi te zien, uh, Dionne, op het moment dat Oeran uh, uh, aankwam rijden. Want ik dacht ineens, wat doet Bagil nu? Want hij reed nog steeds met een voorsprong van... nou, wat zal het zijn, 50 meter, en net even een bochtje... Even, even om het bochtje heen waar Oeran uh, eraan kwam. Maar hij hield gewoon de benen stil. En ik denk: ja, hij laat hem toch niet zomaar <laughs> bijkomen. Maar dat deed hij zo slim, zo rustig mee in dat zog van Oeran. Dat vond ik ook echt wel uh, ja, heel clever wat hij daar deed. Ja, Rudy, wat... Zie, wat ja, sorry, ga je gang. Recovery, hè, wat hij zei. Recovery. Kijk, in 50 meter dan, uh, ben je niet uh, hersteld, hoor. Maar je bent wel uh, met je hoofd erbij bezig dat je nou weer aan gaat tikken. En op het moment dat iemand je voorbij komt en je, en je bent al aan, aan het werken om naar die finish toe te gaan, zonder na te denken, dan doe je dat dus niet meer. En dat is wel zo'n een klasse. Wat kan hij, heeft, hij nog, uh, Rudy, in de toekomst? Nou, hij, hij kan heel veel. Hij kan in ieder geval etappes winnen in de Vuelta. Uh, maar hij, hij uh, kijk, we hebben hem uh, geschoten. Hij kan ook een klassement rijden. Hij is, uh, zijn beste kwaliteit daarin op dit moment is, uh, is zeker klimmen. Uh, maar hij kan ook een hele goede tijd rijden, waar hij uh, nog veel aan kan verbeteren. En uh, daar zit veel, veel, heel veel rek in, heel veel uh, groeimogelijkheden in. Uh, wij gaan er uh, stap voor stap meer aan het werk. Uh, zijn we er meer aan het werk. En uh, okay. hij kan een klassementsrender worden. Ja. Nou, we wisten al dat jullie sprinters hadden van wereldformaat. Uh, zijn jullie nu ook echt blij dat je dit nu al ziet... van iemand die in de bergen uh, zo goed mee kan en, en dus ook een klassement kan rijden? Ja, voor ons is het niet verrassend, uh, zal ik zeggen, zeggen, Dionne. Dit, dit is echt wel een, uh, een talent waar we, al, waar we al aangegeven hebben. We zijn niet alleen maar een sprintersvloeg. Nee. Wij gebruiken onze beste talenten. En waar we kansen zien, daar gaan we zo goed mogelijk mee om. Maar het komt uh, misschien wel op... iets eerder dan verwacht. Ja, ik moet zeggen dat we, dat we niet verwacht hadden dat, uh, dat we hier al uh, twee etappes zou gaan winnen. Maar wel dat hij, uh, dat hij uh, zoveel talent heeft dat hij hier mee kan doen. Ja. En dat dat, dat dat nu wat sneller gaat en dat nu de hele wereld ook ziet van... oh, dat is toch echt een, uh, een talent die we, die we nog niet eerder gezien hadden. Uh, dat gaat soms niet zo, maar dat, uh, ik kan me voorstellen dat het wel in de rest van de wereld uh, nu naar boven komt. Um, we hebben nog meer talenten. Uh, Tom Dumoulin, die, uh, die ook verrast is in de Nekertour, is ook een heel groot talent. Waar wij uh, ook mee aan het werk zijn. We hebben nog een um, Tobias Ludvigson, is een zweet, die, uh, die ook echt heel veel talent heeft. Um, we hebben daar een aantal uh, talenten, maar ook wel gewoon goede renners die bergop rijden. Um, ik denk dat we, wanneer we klaar zijn voor een klassement, dat er iemand dus echt is die zegt, van, die aanpikt bij een klassement, dan kunnen we die gaan verdedigen. Ja. Maar nu, we hebben nu, iedereen heeft het nu gezien, hè? dan is er altijd het gevaar... Oh jee, als ze hem maar niet weg gaan halen. Ik heb die vraag vandaag al uh, meerdere keren gehad. Ik word er gewoon boos van. Ik, nou, ik niet boos van. Ik, ik, ik begrijp die vraag eigenlijk niet helemaal goed. Want waarom zou een goede talentvolle renner bij ons weggaan? Wij hebben een, we hebben een, een, een goede ploeg die, met een goede begeleiding. We hebben een goede sponsor. We hebben een, een, het materiaal wat, wat heel goed is. En we hebben een world ploeg. Waarom zou een renner weggaan bij ons? Waarom zouden ze niet bij ons komen? Ja. Waarom zouden niet allemaal, alle jongens, goede talentvolle, maar ook gewoon goede renners bij ons willen fietsen? En dat gebeurt namelijk ook. Dat is, uh, de vragen zijn eigenlijk uh, achterhaald in de zin van, uh, van, van, van wat wij eigenlijk zien en wat wij eigenlijk doen. Ja, dat is, ze, ze rijden bij jullie omdat ze bij jullie willen rijden. Rijden we omdat ze bij ons willen rijden? Daar kiezen ze voor. Ja. We hebben nu twee uh, grote talenten aangenomen: uh, twee Amerikanen, uh, Haga en Kredok. Dat zijn onbekende namen. Ze zal vast in de, in de wielerwereld nog onbekend zijn, maar het zijn wel grote talenten waar, waar ook de grotere ploegen uh, naar vragen om die in de ploeg te krijgen. En, um, ons schoudersysteem heeft ze natuurlijk ontdekt. En wij uh, wij zijn daarmee bezig gegaan en we hebben gewoon een plan met hun gemaakt die wat gewoon, uh, waar gewoon, waar gewoon wat uitstraalt. En daarom kiezen ze voor ons. Natuurlijk helpt ook zulke overwinningen en zoeken rennen zoals Warren, waar we nu mee, uh, mee uh, aan het werk zijn. Dat helpt natuurlijk ook om, uh, om de waarheid uh, daarboven te halen. En natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben. Ik bedoel, ja. Wij hebben ook, wij zien ook wel trends die, we, die waren het niet in lukt. Maar ja, over het, over het algemeen hebben we daar toch uh, redelijk een oog voor met elkaar. Helemaal duidelijk. Betekent dat Rudy trouwens, Kemna. Rudy, mag, mag ik even die one? Ja, tuurlijk. Heel even ja. nog een vraagje daarover. Betekent dat ook dat jullie dus bewust ook niet een, laten we zeggen, grotere naam, een grotere klassementsrijder aantrekken? Want er is de afgelopen maand wel sprake van geweest natuurlijk. Want er kwamen er nogal wat vrij op de markt. Wij kijken Elke renner persoonlijk, uh, bekijken we persoonlijk en als wij denken daar hebben wij in ons systeem, in onze ploeg, daar hebben wij een aanwinst aan, dan is er, dan is er van alle kanten is, is mogelijk om renners bij ons in de ploeg te komen, ook als ze wat ouder zijn. Maar we willen wel uh, renners bij ons in de ploeg die bij ons passen en waar wij, waar wij uh, mee door kunnen groeien. Want zijn jullie dus, uh, op dit moment nog bezig? Nou, we zijn, nog, we zijn nog niet helemaal compleet, intern zijn we compleet, maar ja, er komen nog een aantal renners die, uh, die nog niet aangemeld zijn in de, in de pers. En gaan we nu niet vragen wie dat dan zijn, maar, maar er komen er nog een zijn? aantal renners. Gio, wie zou dat zijn? Ja, ik vraag het me ook. Of, nou ja, goed, ik, ik, ik heb een tijd lang gedacht, nee, we, we misschien we wel iemand als Wout Poels, maar goed, die is naar Quickstep. Sorry? Ik, ik heb een tijdje gedacht van misschien wel iemand als Wout Pols... maar die ging dus uiteindelijk naar Omega. Ja, ook en, maar, maar dat soort renners, ja. Nou, Rudy, Rudy um, uh, niet meer boos zijn hè, om die ene vraag. Want het is helemaal geen opstapje meer. Renners rijden bij jullie omdat ze daar willen rijden. Punt uit. Precies, en omdat goed? we het thuis horen. <laughs> Dankjewel, Rudy Kemna. Dankjewel. Gio, nog even naar jou, die, die slotklim van vandaag. Er werd natuurlijk ook gestreden uh, voor het eindklassement. Hè? Hoe, ja. hoe deed Nibali het? Nou, niet zo goed. Het was eigenlijk de eerste keer in twee weken tijd dat Nibali uh, boog. Um, hij verloor uiteindelijk uh, 32 seconden op uh, Chris Horner. En uh, dat betekent dat hij nu nog 28 seconden voor staat in het algemeen klassement. Maar hij had het lastig in die laatste kilometers. Het was een aanval van Joaquin Rodriguez. Eerst probeerde Valverdenet, maar die werd weer teruggepakt. Die, die, die klapte echt terug, uh, die stond geparkeerd. Toen ging uh, Rodriguez en daarna gingen een aantal andere klassementsmannen achter Rodriguez aan. En uh, moest Nibali passen. En dat was toch wel opmerkelijk, want... Tot nu toe, moet je heel eerlijk zeggen... Eh, vanochtend nog eh, zei ik op de radio van... Nibali gaat fluitend op weg naar zijn tweede Vuelta-overwinning. Want eigenlijk is er niemand meer die hem durft aan te vallen. En dat was een beetje gebaseerd op de afgelopen dagen. Eh, hele zware bergetappes in eh, slechte omstandigheden. Maar Nibali die gewoon Prins Hilderik omhoog reed... En, en geen moment echt aangevallen werd. Maar dit was vandaag het eerste moment dat ik dacht van... oh, het kan toch nog eens een keer een hele spannende slotweek worden. En dan met name als je kijkt, de Pinja cabarga krijgen we volgende week... Nog. Of deze week bedoel ik, na de rustdag. Uh, we krijgen nog een andere uh, stijle aankomst. En we krijgen natuurlijk de Anglierou. Ja, ja, daar moet het allemaal gaan gebeuren. Ja. Nou, het is nog niet gebeurd. Nog lang niet gebeurd. Dankjewel, Gio Lippens. Gedaan. Het einde van het. Het IOC komt eraan voor de Belg Jacques Rogge. Twaalf jaar was Rogge voorzitter van de organisatie. Morgen wordt in Buenos Aires uit zes kandidaten de nieuwe kopman gekozen. En dus komt er ook een einde aan maandenlang lobbywerk. Els van Breda-Friesman was jarenlang IOC-lid en had regelmatig met lobbyen te maken. Ook zij heeft zo haar favorieten voor die verkiezing van morgen. Ik denk dat ik eh, twee, twee kandidaten heb die ik allebei... Eh... Heel serieus, zou over zou willen willen overwegen, maar dat zou ik toch nog wel eens even met ze hebben willen praten. En dat heb ik niet meer gedaan, dus moeilijk om te zeggen. Maar ik denk dat zowel Thomas Bach als Richard bij beide geschikt zijn. Um, Thomas Bach, zegt u, en Richard Carrion. Uh, u had, uh, nou ja, u hebt in het IOC gezeten, maar ja. u had graag met die twee nog even nader willen spreken. Nou, dan wil ik wel eens even weten wat hun plannen zijn voor de toekomst, waar ze hun focus op willen leggen, wat hun prioriteiten zijn. Ik heb Richard Kerry een half jaar geleden gesproken en uh, toen heeft hij me wel wat verteld, maar dan, uh, tijdens een etentje, dan heb je het ook niet echt zo over. Mm -hmm. En Thomas Bach heb ik ook nog wel gesproken, maar. Uh, daar heb ik nooit van hem gehoord uh, wat echt zijn plannen zijn voor eventuele reform of wat zijn focus is. Ja, um, dat is natuurlijk heel erg belangrijk, hè? de plannen voor de toekomst. Maar er wordt ook ontzettend veel gelobbyd. Hè? Kunt u maar uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Ik weet dat echt niet. Hoe, hoe win je stemmen als je <laughs> IOC-voorzitter wil worden? Nou, dan vraag je toch aan andere mensen om voor jou te lobbyen. Dat doe je niet zelf. Nee. Dus dat heeft, uh, dat heeft uh, Thomas Bach, denk ik, toch wel uh, voor elkaar gekregen met een aantal mensen. En ik denk dat Richard een wat meer zelf lobbyt ja. uh, dan dat mensen dat voor hem doen. Maar is dat, is dat belangrijk om dat juist uit te besteden? Ja, het is eigenlijk heel moeilijk om over jezelf te praten, hoe goed je bent. Hè? Mm -hmm. uh, dat, daar hebben we, heeft iedereen moeite mee. Ja. Uh, en dat uh, zal, zal zeker, uh, dat zullen zij... Allemaal ook hebben. Dat is, het is toch beter dat een ander voor je lobbyt en zegt uh, hoe goed je eventueel uh, zou kunnen zijn dan dat je dat zelf doet. Ja. Nou, begreep ik dat uh, bij Thomas Bach ook zijn, zijn vrouw uh, nogal uh, aan de slag is gegaan. <laughs> Die zou de echtgenoten van andere IOC-leden hebben aangemoedigd om op hem te stemmen. Nou, ik denk niet dat zoiets echt helpt. Nee? Nee. Ik kan me voorstellen dat ze dat doet, haar kennende, maar ik denk niet dat zoiets helpt. Nee, ik denk eerder dat het het tegendeel is. Ja, maar kunt u dat uitleggen? Nou, ik kan me niet voorstellen als mijn man uh, mij zou vertellen dat hij een, tijdens een etentje of wat dan ook uh, door iemand is aangesproken. En, en dan aan mij meedeelt uh, waar ik op zou moeten stemmen. Dat zou maar even... Dat zou me echt tegenstaan. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Kunt u dat uitleggen? Uh, ja, ik, ik ben zelf daar ook niet zo erg goed in, hoor. In lobbyen En ik, ik, ik vind dit ook altijd heel moeilijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit erg veel ben aangesproken door mensen... of ik alsjeblieft dit of, of ik alsjeblieft dat zou willen stemmen. Nee. Dus ik, uh, ik ben geen deskundige hierin. Helemaal niet. Nee, maar u, u bent zelf uh, IOC-lid geweest tussen ja. 2001 en 2008, hè? Ja, 2000, tot 2009. Ja, op, op basis van uw voortgeving. Uh, voorzitterschap ja. van de Internationale Hockeybond. Ja. Hebt u uh, lobbywerk moeten verrichten? om om voor die anderen, voor Ja, mezelf? of voor uzelf? Voor mezelf vind ik dat ook ontzettend moeilijk. Dus dat heb ik ook eigenlijk niet veel gedaan. En voor anderen heb ik eigenlijk echt nooit gelobbyd. Maar was het, was het niet toen u in 2008... 2000, ja, 2008 verloor uw voorzitterschap aan de, aan de, aan de Spanjaard Leonardo Negre? Ja. Had dat ook met lobbyen te maken? Uh, ik denk wel van zijn kant. Ja. Ja, ik denk dat hij beter gelobbyd heeft dan ik voor mij heb laten lobbyen. Ja. <laughs> ik vind het zo'n ontzettend mooi werkwoord, het lobbyen. Ja, maar maar ik... <laughs> het is ook wel echt een beetje van in de lobby zitten en iedereen aanspreken, denk ik hoor. Het woord komt niet voor niks uh, daar vandaan, denk ik. Nee, maar het is wel extreem belangrijk. Ja, ik denk wel. Kringen. Het is in die kringen wel belangrijk. Dat je, ja, voor de een ook meer dan voor de ander, denk ik. hoor. De een heeft van die uitgesproken kwaliteiten dat je ook minder hoeft te lobbyen, denk ik. Mm -hmm. uh, en uh, ja, het is wel belangrijk. Ja, want dat zou toch het mooiste zijn als je gewoon zulke goede plannen hebt... Ja, dat iedereen dat... direct denkt, Moet je die je moeten we zeggen, hebben. Ja hoor, voor mij zijn bijvoorbeeld de kandidaatsteden die, die echt lobbyen... en mij daarover aanspreken, daar ben ik ook weinig over aangesproken. Maar ik denk ook dat het een beetje is... Dat ze wel weten degene bij wie ze dat moeten doen. Ik kan zelf echt wel mijn mind opmaken wat, ja. wat ik wil kiezen en wat, voor wie ik zal stemmen. Ja. Maar er zullen toch mensen zijn die beïnvloedbaar zijn. Ik denk dat ik wat minder beïnvloedbaar ben. Morgen zal uh, ook Camille Eurlings benoemd worden als uh, nieuw Nederlands IOC-lid. Ja, wat gekozen u... hoor. Het is geen benoeming. Ja. Het, is een Het is een verkiezing. Ja. Wat vindt u van, uh, van Camille Eurlings? Ik ken uh, Camille Eerlings niet goed. Ik vind het uh, in het algemeen jammer dat het niet iemand is uit de Nederlandse sport. Uh, ik denk dat we met zoveel leden, uh, zoveel sportende mensen en topsporters... en ook mensen die een, een goede combinatie van topsport en bedrijfsleven hebben... toch jammer dat het iemand is die weinig affiniteit met sport heeft. Ja, want dat zou het beste zijn. Nou, voor mij is de combinatie van een... een, een uh, en een, iemand die de sport begrijpt en daar ook in heeft rondgelopen en die daar ook zijn achtergrond heeft en die een geslaagd, uh, een geslaagd uh, leven heeft, mm -hmm. uh, zowel in zaak als persoonlijk, en die zijn talen goed spreekt, dat zou de beste combinatie zijn. Daar nou hoor ik wel een klein beetje uh, teleurstelling in uh, de naam Camille Eurlings. Bij mij, ja. Oh, ja. Ik had liever iemand dat met ja. een sportachtergrond gehad. En de combinatie sportachtergrond en een goede zakelijke achtergrond. Ja. Ik vind ook dat de Nederlandse sport uh, dit wel verdient. Iemand die echt een sportachtergrond heeft. Maar had u daar ook een, een concreet idee bij? Van kandidaten? ja Jawel. <laughs> maar maar dat, ben ik niet, dat ben ik niet in de positie om, dat, om die namen te noemen. Ik ben een uh, erelid van het uh, NOC-NSF en ik vind niet dat mijn positie is om, om hun te vertellen welke namen zij naar voren zouden moeten hebben gedragen. Dat, dat is niet aan mij. En als ik bijvoorbeeld zeg Pieter van de Hoogband, Nou, ik vind Pieter nog een beetje jong hmm. uh, daarvoor. Ik denk dat hij toch wat meer ervaring moet gaan krijgen. Uh, Pieter zou goed zijn geweest voor de atletencommissie. Ja, maar dat is wel ook wat u bedoelt met midden in die sport staan. Ja, ja. ja. Ja, ja dus uh, het is natuurlijk. Het IOC heeft heel gevarieerde leden van allerlei soorten achtergrond. Maar bijna allemaal hebben ze toch wel echt een hele sterke affiniteit met sport. Ja. En uh, dat kan ik toch niet van Camille Eurlings echt zeggen. Ga nog even terug naar dat uh, congres van morgen. Uh, dat, uh, als de nieuwe IOC-voorzitter gekozen wordt, uh, we hebben het over Thomas Bach gehad. Uh, ja. uh, u zegt dat, dat dat lijkt mij een goede. Uh, Waarom is hij een goede kandidaat? Het, uh, hij heeft veel ervaring in de sport. Hij is de voorzitter van een NOC. Hij is een, uh, een oud-topsporter. Hij heeft uh, in het IOC heel veel uh, gedaan, commissies uh, gedaan. Ik heb samen met hem in de evaluatiecommissie gezeten voor uh, Athene. En uh, Ik denk dat hij uh, een, een grote kennis heeft van zowel sport als een goede financiële achtergrond. Hij is een jurist. Hij spreekt zijn talen erg goed. Spreekt vloeiend Frans, uh, Spaans, uh, Duits, Engels natuurlijk, uh, allicht Duits. Uh, hij, heeft een, uh, hij gaat makkelijk met mensen om. En uh, ik denk dat hij een, een degelijke een goede kandidaat is. Dat was uh, Els van Breda-Friesman. Thomas Bach is dus uh, de voornaamste kandidaat... om de nieuwe voorzitter van het IOC te worden. Bach heeft zijn wortels liggen in de sport. In een uh, reportage van de Duitse Omroep ZDF... gingen ze terug in de tijd naar 1976. Mijn naam is Thomas Bach. Ik ben 22 jaar oud. Ik studeer in Würzburg Jura- en Wissenschaften. Hier in Baden-Württemberg trainiert und feiert er 1976 mit der Florettmannschaft mannschaft Gold. Gewonnen in Montreal bei den Olympischen Spielen. Der Sport hat mir unendlich viel gegeben. Und nur der Sport hat mir ermöglicht, meine Neugier auf Menschen und andere Kulturen zu befriedigen. Ich wäre hier aus Tauberbischofsheim en bij mijn niet Het was bij ons geen oorlog. Thomas Bach stelde zich dus voor: op zijn 22e pakte hij Olympisch goud tijdens het schermen in Montreal. Hij vindt de Olympische Spelen een mooie sociale aangelegenheid om andere culturen te leren kennen. Het was een fragment uit een documentaire van ZDF. Dan gaan we naar Tim de Wit, onze correspondent in Duitsland. Tim, goedenavond. Goedenavond, Johan. Uh, ja, sport loopt dus wel echt als een rode lijn door zijn leven. Ja, ja, klopt. Ja, nee, hij is dus uh, na, na die gouden medaille uh, in 1976 bij de Olympische Spelen, heeft hij in 1977, dat is nog wel aardig om te vertellen, Notabene in Buenos Aires nog uh, de wereldtitel voor uh, bij het Floret gehaald ja. uh, met het team. Dus hij heeft een bijzondere geschiedenis ook met uh, Buenos Aires. Ja, dus zei hij ook zelf al, het is voor mij uh, de geweldige stad om nog een keer een hele mooie triomf uh, binnen te halen. Nou, daar, daar lijkt hij dichtbij te zijn. Wanneer is hij van sporter bestuurder geworden? Nou, heel snel al, uh, dat was begin jaren tachtig al, is hij uh, uh, ja, een soort van sportbestuurder geworden. geworden. Uh, hij is nog onder Antonio Samaranch. Uh, hij was oud... Uh IOC-voorzitter als uh, IOC-lid beëdigd. Uh, mm. Dat was uh, begin jaren 90. En ja, men noemt Bach ook wel een van de zonen van Samarange. Ik weet niet altijd of dat nou zo'n compliment is, want <laughs> Samarange was op sommige momenten toch ook uh, redelijk corrupt, hè, weten we inmiddels. Uh, ja. Maar goed, ja, mede dankzij hem, dus mede dankzij Samarange en ook uh, mensen die daarna kwamen, is uh, Bach steeds hoger in de IOC-boom uh, geklommen. En sinds 2006 is hij inmiddels uh, vicepresident van het IOC. Dus uh, nou ja, na, na Jacques Rogge, de belangrijkste man. Ja, daarnaast is Thomas Bach, ook jurist, we hoorden het net al even mevrouw Van Breda-Friesman vertellen. Ja. Um, ja, hij heeft bijvoorbeeld voor Adidas gewerkt in de jaren tachtig. heeft ook voor Siemens gewerkt, hij heeft voor de overheid gewerkt. En is zelfs nog lid van de FDP, de Duitse Liberale Partij. Ja, kortom iemand met een hele omvangrijke achtergrond. En daardoor ook een gigantisch netwerk. Ja, nu was er kort geleden ook een, een groot dopingschandaal in, in Duitsland. Hè? Was, was Bach daar ook op een of andere manier bij betrokken? Maar nou, Hij zegt zelf uh, tot nu toe elke keer van niet. Uh, ja, het ging inderdaad om een heel groot dopingschandaal hè. in, uh, in West-Duitsland toen nog. De jaren 60, 70 en 80 zou er ja, met structurele dopingprogramma's dus uh, doping zijn gebruikt. Iets wat we nooit wisten, iets wat we altijd hè, van de DDR dachten uh, in, als het om Duitsland ging. En, en Bach, ja, we hadden het net al over, was in die tijd topsporter in de jaren 70. En ja, in een aantal interviews zei hij een paar weken geleden dat hij dus nooit door heeft gehad... dat doping op zo'n grote schaal aanwezig was in West-Duitsland... Nou ja, die reactie viel niet bij iedereen even goed hier. We hebben een dsb president Thomas Bach, die in deze fase, om die het nu gaat, de 70er jaren, euh, zelf atleet was, zelfs zeer succesvol was. Euh, Dat men met deze langmoed de dopingteter na 89 heeft zo so werken laten, is een stuk zijn verantwoordelijkheid. Ja, je hoorde Ines Geipel. Zij is voormalig DDR-topsporter en uh, tegenwoordig voorzitter van de Vereniging die Opkomst voor slachtoffers van dopinggebruik in Duitsland. En met name zijn dat uh, mensen die, uh, of sporters die uh, uit de DDR komen. Die hebben het namelijk heel erg moeilijk gehad na 19. Uh 89, hè, na de val van de Duitse muur... omdat niemand ze in het Verenigde Duitsland ooit serieus nam. Ja, zij zegt dus in haar reactie net... Ja, Bach was dus topsporter in de hoogtijdagen van het dopingschandaal. Dus het is bijna ongeloofwaardig om aan te nemen... dat hij echt van niets wist. Ja, vervolgens heeft hij er als voorzitter van het Duitse Olympisch Comité... dat is hij ook al sinds 2006 euh, nooit iets aan gedaan. Ook nooit iets aan, aan de rehabilitatie van deze DDR-dopingslachtoffers euh, gedaan. Ja, dat, euh, dat verbaast haar gewoon heel erg. En euh, dat is iets... Ja, wat ze eigenlijk niet kan voorstellen. Nee, maar heeft hij heeft daar eigenlijk zelf nog, nog iets van gezegd? Heb je dat uh, ergens meegekregen... Nee, ja, kijk, er zijn heel veel mensen, hoor. ook andere uh, West-Duitse topsporters... Die, die reageerden toen dit dopingschandaal naar buiten kwam. Mm -hmm. En Bach is volgens mij de enige tot nu toe geweest die uh, openlijk heeft gezegd... van sorry, maar ik, had, ik heb geen idee gehad. En, nou ja, ik, ik vraag me af hoe lang je daarmee weg kan komen. Maar op een of andere manier, als je deze hele IOC-verkiezing bekijkt... Uh, is het niet echt een thema volgens mij daar in Buenos Aires. Nee, het blijft helemaal niet aan een plakken, lijkt wel. Ja, nee, ja, dat ik dat, dat ik vind dat op zich wel opmerkelijk. Kijk. Uh, um... Thomas Bach was dus of is dus nog uh, voorzitter van het Duitse Olympisch Comité. En die hebben mede dit dat grote onderzoek, hè, waar, uh, waaruit dus bleek dat uh, doping op zo'n grote schaal uh, voorkwam in West-Duitsland, uh, hebben ze geïnitieerd. Uh, kortom, uh, Bach is uh, echt wel redelijk op de hoogte geweest, ook van wat die onderzoekers allemaal naar buiten brachten. En, uh, nou goed, het is een beetje een lang verhaal, maar uiteindelijk is dus via de Duitse media uh, zijn de resultaten van het onderzoek vorige maand uh, naar buiten gekomen. Ja, ik, ik vind het lastig om, om hem uh, daar op zijn blauwe ogen te geloven. Maar goed, ja het tegendeels in ieder geval niet aan kunnen tonen... want hij is nooit als sporter op doping betrapt. Um, ja, dus we zullen het denk ik nooit weten. Nee, is, er, is er nog iets uh, dat hem in problemen kan brengen? Ja, dus er speelt nog wel een ander verhaal. Uh, en dat uh, gaat over, een, uh, over de sheik van Koeweit. Dat is de heer Al-Sabah. En uh, hij is ook al sinds jaren dag IOC-lid. En uh, ja, uh, op de een of andere manier heeft uh, Bach hem op een hele, uh, als een hele goede vriend uh, weten binnen te halen. Want uh, deze sheik roept al maanden dat hij Thomas Bach uh, steunt. Uh, bij zijn uh, verkiezing morgen um, helpt hem ook bij zijn lobbycampagne. We hoorden het net al even in het gesprek waar je het over had. Ja. Uh, want de, en die sheik heeft dus zelfs al gezegd dat hij binnen het IOC... Heel, heel veel mensen voor het kamp Bach heeft gewonnen... Nou ja, de vraag in de Duitse media wordt dan wel gesteld... hoe komt het toch dat Deze Scheik hem zo hard steunt? Nou, dan wordt bijvoorbeeld verwezen naar een toch wel interessante nevenfunctie... die Thomas Bach nog heeft. Je vraagt je af waar al die mensen toch de tijd vandaan halen. Maar Bach is ook nog voorzitter van de Duits-Arabische Handelskamer. Uh, kortom, hij lobbyt in Duitsland voor Arabische bedrijven. Nou goed, het is nooit aangetoond dat Bach en Deze Scheik op die manier uh, belangen verstrengelen. Dat ontkent Bach overigens ook stellig hoor, als hem daarna gevraagd wordt. Uh, maar het roept wel vraagtekens op. In de Duitse pers. Maar nou goed, als je naar Thomas Bach zelf luistert, uh, hij werd de afgelopen dagen veelvuldig naar zijn eigen kansen gevraagd, morgen bij die verkiezing. En hij is in elk geval heel uh, optimistisch. Ik geloof dat mijn langjährige ervaring en die daarbij opgebouwde vertrouwensbasis met uh, vielen medebieden uh, een wichtig argument is mijn herkomst en mijn herzblut als atleet en olympiasieger. Ja, hier legt Thomas Bach dus de parallel bij zichzelf, hè, als voormalig topsporter en als bestuurder. En hij zegt dat hij vanwege zijn ervaring als bestuurder en sporter. Ja, denkt dus dat hij de ideale kandidaat is. Het is wel een beetje een paradepaardje van hem hoor. Want uh, dat noemt hij volgens mij in elk interview wat hij geeft. Dat hij dus topsporter is geweest. Dat kunnen vele van de andere kandidaten. Behalve Sergei Boepka, de oude Polsseek hoogspringer. Ja. Hij uh, dient morgen ook mee naar deze felbegreden uh, plek. Uh, dat kunnen de anderen niet zeggen. En uh, het zou ook de eerste Duitser zijn die uh, IOC-voorzitter wordt. Dus nou ja. Dat is in ieder geval zijn uh, kant van het verhaal. Maar om nog even terug te komen op die sheik trouwens... want uh, er is uh, vorige week een documentaire uitgezonden... hier op de Duitse televisie... van een aantal zeer kritische Duitse journalisten... die echt veel onderzoek hebben gedaan naar de geschiedenis van Bach. En uh, nou ja, die zijn er bijvoorbeeld met die sheik mee op pad geweest in, uh, in Koeweit. En hij is dus nogmaals heel openlijk over de steun. En als je dus wat, wat dieper in de geschiedenis van die sheik duikt... dan zie je uh, dat hij binnen het IOC bijvoorbeeld gaat... over het toewijzen van geld voor sport in ontwikkelingslanden. In Afrika dus. En uh, wat blijkt uh, alle twaalf IOC-leden uit Afrika. Ja, uh, die schijnen morgen dus uh, zo goed als zeker op Bach uh, te gaan stemmen. Ah. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen waarbij je dus toch wel... Uh, helaas, moet ik erbij zeggen, moet concluderen... dat zo'n stemming misschien toch niet zo transparant is als we allemaal hopen. En uh, een andere Duitse journalist, Jens Weinreich... dat is ook echt zo'n uh, ja, iemand die een soort levenswerk uh, van corruptie... binnen het IOC heeft gemaakt, heel veel erover geschreven. Nou, die had al zo uitgerekend dat Bach morgen op uh, 42 stemmen kan rekenen. En hij heeft er zo'n 47 nodig voor een meerderheid. Nou ja, dat geeft wel aan dat uh, hij echt de torenhoge favoriet is... Als het klopt in elk geval. Uh, en dat de andere vijf het wel heel uh, moeilijk gaan krijgen morgen. Nou, of de favoriet ook echt gaat winnen. Dat weten we inderdaad morgen. Dankjewel Tim de Wit. You woke me de I've been sleeping too long. And it's starting to dawn on me. Tot 11 uur. En de Westmark de tell. I get weak in the knees. As I carry these words with me. After have to stay van Douwe Bob. Straks, uh, ja, over tien minuten ongeveer. Kleine tien minuten is het zover. Dan begint de laatste Grand Slam wedstrijd van 2013. De finale in het mannen-enkelspel tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. We kijken vooruit op die wedstrijd met Jacco Elting, samen met Paul Haarhuis, winnaar van het dubbelspel in 1994. Goedenavond, Jacco. Goedenavond. De uh, US Open, de finale. Jij uh, bent ook vaak in New York geweest. Je hebt daar uh, vaak gespeeld. Wat, ja. wat is uh, de eerste herinnering die bij jou naar boven komt van de US Open? Lawaai. <laughs> ja. Lawaai. Ik, ik, moet, ik vond het lastigste Grand Slam altijd, moet ik eerlijk bekennen, hoor, voor mezelf. Het was altijd moeilijk om uh, daar je plekje te vinden en je huiswerk goed te kunnen doen. En uh, op de baan echt te kunnen focussen voor degene wat je graag soms wilde. En uh, als je lekker in je vel zit dan, meestal dan uh, weet je het wel in je voordeel om te buigen. Maar... Als je, als je afgeleid was of je ging niet zo lekker, dan had je overal last van. Ja, maar het is, het is een heksenketel, laat ik het zo zeggen. Ja, het is heel veel lawaai. Het is, een, het is natuurlijk een enorm groot stadion, maar het is gewoon ook heel veel lawaai. En uh, je hoort ook soms, afhankelijk van de windstand, de, de vliegtuigen van La Guardia hoor je overkomen. En uh, de wijze waarop de ook, wat Amerikanen de sport genieten, dat is sowieso natuurlijk wel wat luidruchtiger, zeker in New York. En uh, ja, spelers, je, je ziet het af en toe nog wel. Hè? De spelers er natuurlijk gewoon dankbaar gebruik van maken. In het verleden was dat al en nu ook. En je ziet soms zelfs spelers tegen elkaar wetrijven... Te om uiteindelijk uh, het publiek maar achter zich te krijgen... en dat ze voor hun kiezen en niet voor de anderen. Dat is uh, bijna een spelletje soms. Je ziet ook dat spelers daar ook gemaakt reageren vaak wel, vind ik, bij US Open. Ja. En jij vond het moeilijk om, om je daaraan aan te passen... omdat het ook zo anders is dan bij andere Grand Slams... Ja, ik, ik had bij de ook altijd het gevoel dat ik gewoon een van de zoveel tennissers was. weet je, Dat je een soort nummer bent, wel ja, mathematisch zijn het dezelfde misschien als bij Wimbledon of bij, bij Australië. En, uh, maar daar op een of andere manier had ik altijd het gevoel dat je makkelijker toen, in die tijd in ieder geval, dat is nu ook al helemaal aangepast, maar makkelijker je trainingsbanen kon vinden. Je had gewoon uh, meer tijd om in het spelersrestaurant, uh, de kleedkamer was allemaal iets ruimer, en, uh, de afstand naar de stad, weet je wel, dat soort dingen allemaal. En... Uh, ja, je kon dan gewoon iets rustiger, gewoon in je, je eigen pad kiezen. En hier moest, moest ik voor mijn gevoel heel veel aanpassingen doen aan wat ik zelf fijn vond. Ja. Ja. Uh, um, was het alleen maar vervelend? Ik bedoel, zag je er echt tegenop, tegen, tegen zo'n uh, toernooi? Uh, nou, ik zag er soms wel tegenop, met, met name de Amerikaanse zomer gewoon is het zwaar. En hmm. uh, het is uh, in, in het profseizoen, uh, je hebt natuurlijk best wel een stevige periode, vaak uh, april, mei, juni, en zeg maar het gravelseizoen uh, tot en met Wimmelden. En dan uh, uiteindelijk heb je misschien daar eventjes, afhankelijk van je resultaat, heb je even een breek. Maar dan ga je dan het Amerikaanse zomerseizoen in. en Dat is vaak ontzettend warm en vochtig. En, ja. en dan is de US Open daar vaak het laatste, ja, het laatste toernooi van. En dan snak je eigenlijk naar rust, naar pauze. Hè. Dan misschien dat je dan weer een zwaar najaar hebt, maar dan heb je echt daar zin in pauze. En in New York heb je enorm wisselende dagen. Soms is het heel koud en met wind. Dat heb ik deze week ook al een paar keer gezien. En dan in één ja. keer voor onderdag is het dan toch weer ontzettend warm. En dan ga je naar luchtvochtigheid van... 90, 95 procent met, met, met 30 plus graden, weet je wel. En uh, als je dan zo wedstrijd moet spelen, zeker of een avondwedstrijd onder die vochtige omstandigheden in, in het. En dat is het einde van een Amerikaanse warme, vochtige zomer. Oh, dat is pittig. Ja, ik kan me nog herinneren dat uh, jouw uh, jou, uh, maatje, Paul Haarhuis, juist. Ja. New York wel lekker vond. Fijn om ja, maar daar Paul, te zijn. Hè? Paul is natuurlijk ook meer Amerikaan. Het is een wonder dat hij nooit voor het Amerikaanse Davis Cup team heeft gespeeld. <laughs> en, maar voor het Nederlandse Davis Cup team. En die gozer is daar natuurlijk ook uh, ja, opgegroeid. Hij heeft op college gezeten. Ja. En uh, onder die omstandigheden natuurlijk uh, uh, heel veel getraind. En, uh, en ja, dat Amerikaanse leven en die manier van denken en sport beleven, dat daar is... We ja, hebben hem natuurlijk met een paplepel ingegoten en Paul die staat dan veel zelfverzekerder misschien wel op die momenten uh, ja, te spelen of dat, dat deert hem eigenlijk niet. En ja, hij houdt dan eigenlijk alleen maar oog voor één ding van, hoe uh, kan ik van die tegenstander aan de overkant winnen en wat er allemaal om hem heen gebeurt. Ja, dat meestal kan je bij hem een kan kanon afschieten en dat heeft hij nog niet in de gaten. Nee, maar jij hebt daar toch ook wel je partijen gewonnen? Ik heb zeker uh, in de dubbel. In de single ben ik nooit echt super succesvol geweest bij de US Open, moet je eerlijk bekennen hoor. Ik heb een paar keer wel wat rondes gewonnen. Eén geloof ik de derde ronde gehad. En een keer van in steeds sets en wat anderen wel. Maar uh, ik, heb, ik heb nooit mijn. Uh, ben, in de single heb ik nooit mijn beste prestatie gespeeld uh, of gehaald bij de, bij de US-open. Nee, nou, we gaan uh, straks uh, kijken naar twee mannen die uh, ja, geweldig aan het spelen zijn. Wat verwacht jij van die finale van straks? Ja, er zit meer in uh, dan alleen uh, de, de, de titel uh, bij dit toernooi. Dus natuurlijk sowieso, hè, uiteindelijk uh, is, is Nadal de meest succesvolle speler bijna wel dit seizoen. En uh, is nummer 1 wil het graag houden. En je ziet dat met name voor, uh, voor, voor Nadal uh, dit gewoon echt kansen zijn. Dat als hij dit volhoudt, dat hij toch uiteindelijk wel weer, ondanks een langere tijd dat hij eruit is geweest, dat dit gewoon voor hem de kansen ook zijn om weer terug te gaan naar die nummer 1 positie. Ja. En. Uh, en, en Djokovic uh, heeft natuurlijk best wel... ook wel een lastige periode. Hij is natuurlijk in een, in een vele tijdperk. Murray die toch wel goed doortrekt. Nadal erbij. En die jongens die willen allemaal hun titels uh, pakken... en hun uh, geschiedenis uh, schrijven. Maar uh, ik, het meeste uh, wat nu meespeelt... vind ik zelf. Uh, misschien is het ver gezocht. Maar ik weet dat uh, de vader van Djokovic... die heeft uh, Nadal en vele... Uh, met name Nadal behoorlijk uh, geprikkeld. Uh, door de uitlatingen... die hij een tijdje geleden gedaan heeft. Dat hij eigenlijk... Uh, Nadal, maar een waardeloze collega vond van zijn zoon. En uh, dat hem nooit uh, je, uh, heus bejegende en zo. En uh, dus, ik denk dat daar heel veel persoonlijke eer uh, aan vastzit. Ook met de teams die eromheen zitten. Jongens delen perschef. En die perschef moeten beide kampen afdoen om een beetje in de gaten te houden. Ja. En uh, dus, uh, ja, ik. Uh, ik denk dat er gewoon heel veel, heel veel echt gewoon persoonlijke rivaliteit in En Dat de jongens daar gaan spelen. En dan hoop ik dat het echt een gigantisch gevecht gaat worden. En dat ze echt even vergeten uh, dat het voor de US Open titel is. Ik denk ja. dat het echt gewoon een man, man tegen man gevecht zal zijn. En verwacht jij ook zo'n hele lange partij? Ja, alle ingrediënten zijn er wel, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik ben benieuwd hoe uh, Djokovic herstelt uh, van zijn wedstrijd uh, tegen uh, Wawrinka. Dan uh, moest hij toch bij vlagen diep gaan. Dan kon hij de tweede set natuurlijk best nou, redelijk weg met een tiebreak. En uh, uiteindelijk sleept hij nu wel gewoon weer sterk uit. Uh, hij heeft gelukkig wel die dag rust gehad. In het verleden heb je natuurlijk, uh, moest je in US open vaak back-to-back -back, uh, spelen. dat is nu een, met deze finale wat anders. Uh, dus uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe hij gesteld is. Want ik vind Nadal op dit moment gewoon echt als hij speelt, dan is hij zo ongelooflijk intens en, en, en vast en fanatiek. En, en die ballen die hij slaat, die komen zo hoog en zwaar door op deze hardcourtbanen. Dat je daar gewoon. Uh, ja, het is zo moeilijk om snel te spelen en in die baan te spelen, ook voor Djokovic. Dan moet je zo snel bewegen. Uh, dus ik ben heel benieuwd of Djokovic dat kan, uh, dat kan vasthouden. Uh, hoop, je, hoop je op Nadal? Uh, nou, ik, ik ben heel eerlijk dat, dat ik ben van beide spelers niet echt super fan. Uh, dus ik, ik heb niet echt dat ik zeg van nou, ik hoop dat die of die nee. wint. Uh, ik vind ja, ze hebben allebei een bepaalde dimensie aan tennis gebracht. En dat vind ik wel ontzettend gaaf. Maar ik ben, uh, ja, ik, heb, ik heb, te veel met hun meegemaakt, ook in de tijd dat ik toen bij de ATP zat, dat ik kan zeggen dat ik ongelooflijk fan van hun ben. Oh. <laughs> maar dat is pure persoonlijke titel. Ja. Uh, dus, uh, maar uh, nee, ik. Uh, Ze staan je niet heel denk, erg na, denk, na allebei denk, Ik denk dat je? Nadal, ik, ik verwacht dat Nadal uh, gaat winnen. Dat verwacht ik wel. Dat zei Jacco Elting. Marcella Mesker, je hebt het hele toernooi op de voet gevolgd. Je gaat ook deze partij volgen. We horen je straks bijvoorbeeld ook in het Oog op Morgen. Um, wat doen ze op dit moment? De twee matadoren, zitten ze nog te wachten in de kleedkamer... of komen ze de baan al op? Ja, nou, ze zijn natuurlijk uh, hartstikke zenuwachtig. Je krijgt dadelijk die, uh, die riedeltjes uh, met uh, um, ja, de, de court-announcer, de speaker. En dan krijgen ze zo'n uh, interviewtje vlak voordat ze de baan opkomen... En daar uh, is natuurlijk uh, in het Arthur Ashe Stadium is het uh, volkslied uh, uh, gehoor gebracht. Ja. Het is uh, mooi weer, 22 graden. Een uh, beetje wind zoals altijd. Dat is wel van invloed. Maar ik denk uh, mooie omstandigheden voor een uh, prachtige finale tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. En verwacht jij ook die slijtageslag? Het zou kunnen, maar ik denk minder lang dan uh, misschien in het verleden. Ik denk dat uh, Nadal toch, wat we al hier hebben gehoord. Uh, ja meer favoriet is. Goed, dankjewel Marcella voor nu. Uh, we horen straks natuurlijk flitsen. Onder andere in het Oog op Morgen. We volgen die partij tussen Djokovic en Nadal. Het Oog op Morgen gaat straks verder met Eva Jinek. Ik wens u een hele fijne avond. Dag is greater than the risk of acting. Het is angstig aftellen voor de president. Er wordt behoorlijk geschaakt in diplomatiek opzicht. Die tegenstanders die bevinden zich in beide kampen. En dan is er natuurlijk een van reactie. Eventuele wraak tegen de Amerikanen. Iemand die bereid is kinderen te vergassen, bluft niet. I'm not going to bet on his bluffing. Is every action including chemical warfare? That depends.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 Met het derde pianoconcert van Beethoven op 26 september. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com Dit is Radio 1.